President Boutersen van Suriname vergeeft Nederland wat er in de slaventijd is gebeurd. Volgens Boutersen is het tijd om de kolonisator te vergeven en door te gaan op de weg die in 1863 is ingeslagen. Boutersen zei dat tijdens de officiële herdenking van de afschaffing van de slavernij in Paramaribo 150 jaar geleden. Zijn uitspraken werden met gejuich ontvangen. Gisteren betuigde vicepremier Ascher namens de Nederlandse regering zijn diepe spijt over het Nederlandse slavernijverleden. Klokkenluider Edward Snowden heeft bij een groot aantal landen, waaronder Nederland, gevraagd om asiel. Dat meldt klokkenluiders site Wikileaks. Verder beschuldigt Snowden president Obama ervan een klopjacht op hem te houden. De president van Ecuador heeft in een interview gezegd dat de hulp aan Snowden een vergissing was. President Korea zegt dat de klokkenluider nu Ruslands probleem is.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 Een groot deel van de winkels van de failliete elektronica-keten de Harense Smit gaat vandaag weer open. Samen met Micro Electro, eigenaar van onder andere Its Electronics, wordt een doorstart gemaakt. Gisteren werd bekend dat de 46 filialen van de Harense Smit dicht moesten. Vandaag gaan 20 filialen in Nederland weer open. Met de doorstart kunnen ongeveer 300 van de 500 werknemers weer aan het werk. Artiesten en andere collega's noemen het overlijden van zanger en tekstschrijver Maarten van Roosendaal een groot verlies. Van Rozendaal was ongeneeslijk ziek en overleed gisteren. Zijn impresario roemt hem als theatermaker, maar ook als mens. Maarten was een, uh, behalve een ongeëvenaard talent, een groot zanger, en uh, vernuftig was hij een, een, een geweldig mens, een, een royaal mens, een gul mens. Dus het, het was een feest om met hem om te gaan. Van Roosendaal maakte 20 theaterprogramma's en werd bekend met het nummer Red Mij Niet. Hij was 51 jaar. Dan is weer nog veel zon. Het wordt 20 graden op de Wadden en 24 in Limburg. Tegen de avond meer bewolking en kans op een bui. Morgen van tijd tot tijd regen en 16 tot 19 graden. Vanaf donderdag vrij zonnig en droog. Temperatuur stijgt in het weekend naar 20 tot 25 graden. En hoe is het op de weg, Jolanda van der Velden? Het gaat best goed op de weg. Twee files bij Amsterdam. Eentje op de A7, Hoorn richting Zaandam bij de afwitweide wormer 5 kilometer. En dan op de A8, Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaam 2 kilometer. Snowden, hij zou wel in Rusland willen blijven. Rusland, laat hem misschien wel blijven in de Verenigde Staten. Kijk met argus ogen toe, hoort u zo meer over.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 radio in -journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Zorgt het openbaar maken van koude oorlogsmethoden door Edward Snowden voor een nieuwe koele periode... tussen Rusland en Amerika. Volgens senator McCain speelt Poetin in ieder geval hoog spel. He's an old colonel KGB apparatchik. And he dreams of the restoration of the Russian Empire. Nou, dat klinkt verzoenend. <laughs> Ja, president Poetin heeft laten doorschemeren dat Snowden welkom is. Ja. Rusland lijkt daarmee een van de meest serieuze kandidaten voor zijn asielaanvraag. Maar de Amerikaanse klokkenluider heeft politiek asiel aangevraagd in een groot aantal landen. Heeft de klokkenluider site Wikileaks bekendgemaakt. Landen zijn wijdverspreid van Brazilië tot China en ook Nederland zit daarbij. We gaan eerst maar eens naar Moskou. Correspondent David Jan Godvrouw. Eh, David Jan, komt deze stap van Snowden als een verrassing? dat asielaanvragen in Rusland. Nee, dat komt niet echt als een verrassing, want hij zit hier natuurlijk al... en het zou de meest praktische oplossing zijn als hij, als hij hier asiel zou krijgen. Hij zit nog steeds in de transitruimte van een van, een van de internationale vliegvelden in, in Moskou. En bovendien is het ondenkbaar dat, dat Rusland Snowden zal uitleveren aan de Verenigde Staten. Dat heeft president Poetin gisteren luid en duidelijk gezegd. Dus voorlopig is hij wat dat betreft hier veilig. Maar Poetin heeft ook laten weten dat Snowden alleen in aanmerking komt voor asiel als hij stopt de belangen van onze partner, de Verenigde Staten, zoals hij dat noemde, te schaden met andere woorden als uh, uh, Snowden de informatie die hij nog heeft voor zich zal houden. Nou, de grote vraag is natuurlijk of Snowden met die voorwaarden zal instemmen. En, is, en als hij dat niet doet, ja, dan zal hij toch echt ergens anders uh, asiel moeten zoeken. Mm, maar waarom zou Rusland hem asiel verlenen? Is hij niet veel meer een last dan een lust voor de Russen? Nou, dat hangt er maar net vanaf. Kijk, de Russen die vinden het natuurlijk helemaal niet erg om de, om de Amerikanen aan hak te zetten. En dat doen ze natuurlijk als ze Snowden asiel zouden verleden, ver, verlenen. Maar ze willen denk ik ook weer niet dat, uh, dat die Snowden de relatie uh, tot in lengte van dagen zal blijven vertroebelen. En vandaar die voorwaarden van Poetin dat hij niet meer mag lekken als hij in Rusland blijft. Dus linksom of rechtsom, Washington zal niet blij zijn als Snowden hier asiel krijgt. Maar ik denk dat de schade wel mee zal vallen als hij, als hij vanaf nu, ze zijn mond zal houden, mm, maar dat zit er natuurlijk niet in. Want het is toch onwaarschijnlijk dat de Russen hem laten blijven zonder dat hij informatie aan ze geeft? Ja, dat lijkt me ook. Poetin heeft gezegd dat de Russische veiligheidsdiensten... geen contact met Snowden hebben gehad... en dat hij niet met Rusland samenwerkt. Nou, dat laatste, dat niet samenwerken, dat zou best kunnen. Het eerste, daar geloof ik helemaal niks van. Want natuurlijk heeft de FSB de Russische veiligheidsdiensten me ondervraagd. En waarschijnlijk gebeurt dat nog steeds. Maar de zaak is ook uitgegroeid boven de persoon van Snowden... en wat hij de wereld altijd niet wil vertellen. Het is nu een diplomatiek steekspel geworden... tussen Rusland aan de ene kant en de Verenigde Staten aan de andere kant. De andere kant. En de verhouding tussen die twee landen, die is al niet goed. Denk maar eens aan de, de oneenigheid over Syrië bijvoorbeeld. En uh, ja, deze kwestie die zal zeker niet helpen. En daarom wil Poetin de schade dus beperken door, uh, door voorwaarden te verbinden aan een eventuele asielverlening. David-Jan Godfoy vanuit Moskou. Interessant. Dit te volgen, en dat doen we dan ook vanochtend. Na acht uur spreken we bijvoorbeeld met Jaap de Hoop Scheffer, oud-minister van Buitenlandse Zaken natuurlijk, kan die iets over vertellen. En natuurlijk oud-topman van de NAVO. Door naar Egypte het zijn spannende dagen in het land. Na de massabetogingen tegen president Morsi zondag hebben de strijdkrachten, president Morsi, 48 uur de tijd gegeven om met de oppositie tot overeenstemming te komen. De oppositie op haar beurt stelt dat Morsi vanmiddag moet opstappen, anders komen er weer acties en stakingen. In dit klimaat van onzekerheid weet niemand wat de dag van morgen brengt. In Cairo probeert VRT-verslaggever Jens Fransen zich te krijgen op de situatie. We hebben Jens nu aan de lijn. Jens, goedemorgen. Goedemorgen. Wat merk je van de gespannen sfeer in de stad? Wel, um, gisteravond, uh, toen ik op het was... Um, mag je eigenlijk niet zeggen dat, dat de sfeer gespannen was. Het was eigenlijk heel vreemd toen het nieuws daar binnenkwam van het ultimatum. Had je eigenlijk een soort... Uitgelaten sfeer. Op een bepaald moment kwamen er uh, legerhelikopters overgevlogen. En ja, mensen zagen, dus de, de, de mensen op het Agrier zien eigenlijk um, dat ultimatum als een stuk een overwinning. Want ze weten natuurlijk dat dat, dat ultimatum het mes is op de keel van Moersi. Die moet nu gaan onderhandelen. Of die heeft natuurlijk een probleem aangezien het leger dreigt met. Uh, met, met met die staatsgreep aan de andere kant, gisteravond, ben ik dan naar het kamp van de moslimbroeders gegaan. En daar is de sfeer toch een heel stuk combatiever. Om maar een voorbeeld te geven, daar kon je echt zien hoe jongeren, bij wijze van spreken, getraind worden. Hoe die snel cursussen krijgen, in uh, leren omgaan met de wapenstok, uh, leren omgaan met de schild, dat soort dingen. Heel combatief. Ja, ja het, er zijn natuurlijk al doden gevallen. Maakt dat inderdaad de kans op, op grootschalig geweld groot? Het heel moeilijk in te schatten op dit ogenblik. Je merkt wel uh, al dagen voor dit conflict kon je vaststellen dat mensen uh, echt eten gingen uh, gaan hamsteren. Herinner je de beelden van het hoofdkwartier van de moslimbroeder dat versterkt werd met zandzakjes? Uh, de, de schrik zat er een aantal dagen geleden heel sterk in. En ik denk dat dat eigenlijk op dit ogenblik bij heel wat mensen opnieuw is. Want zeker na vannacht, uh, toen Moersi voor de vlucht vooruit heeft gekozen. Ja, kan het eigenlijk alle richtingen opgaan. En met wat je ziet op dit ogenblik op straat... Uh, denk ik, ja, het, het zou kunnen fout lopen. Mm -hmm. Ja, en dan zien we natuurlijk allemaal de beelden van het leger... dat boven het met helikopters en uh, Egyptische vlaggen um, vliegt. Demonstranten pro, um, of anti, moet ik zeggen, Morsi... Uh, willen dat, dat Morsi weggaat, die juichen ze toe... Staat het leger toe, denk je, dat, um, zoals jij het omschrijft... moslimbroederschap nu um, zich aan het bewapenen is? Dat ze zich met geweld uiteindelijk gaan verzetten? Dat is de grote vraag. De grote vraag is wat, wat is de echte agenda natuurlijk van het leger? Hè? Uiteindelijk, ze hebben zich heel omvloerst uitgesproken. Ze hebben gezegd, we gaan binnen de 48 uur onze verantwoordelijkheid opnemen. Maar wat wil dat zeggen, die verantwoordelijkheid opnemen? Wil dat zeggen dat de tanks opnieuw de straat gaan oprollen? Of wil dat zeggen dat dat de leeglijming gaat proberen om ik zeg maar iets hè, om bijvoorbeeld gewoon de politici de arm om te drukken, zodanig dat een politiek compromis moet komen. Er zitten natuurlijk heel veel verschillen in wat wat mij alvast heel erg opviel gisteren onder meer wanneer die helikopters overvlogen. Ja, het geheugen lijkt dan heel erg kort natuurlijk in Cairo. Zeker als je op het agrierplein stond. Herinner je, anderhalf jaar geleden stond het plein ook vol mensen. Maar toen om te protesteren tegen het leger, om te, te kijken, het leger wil de macht niet afgeven. Om dit, merk je dat er een, om dit ogenblik merk je dat er op het agrier gejuicht wordt, omdat het leger dreigt met een staatsgreep. En dan moet je bijvoorbeeld ook weten dat de huidige leder, uh, legerleider Abdul Fatah Sisi is. Dan ook wel de man die uh, anderhalf jaar geleden die maagelijkheid stemt. Herinner die uitgevoerd werden op die demonstrant op Agrier? Dat is ook al de man die die testen verdedigd heeft. Mm, ja. Jens Fransen, hou ons op de hoogte uh, vanaf Cairo en vanaf het Tachyopijn. Dank je wel voor nu. Een geruchtmakende moordzaak op Bonaire wordt heropend. En mogelijk is daar sprake van een gerechtelijke dwaling, hoort u. Het zo. NOS Radio 1 journaal Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De inspectie voor de gezondheidszorg roept gynaecologen op om terughoudend te zijn met het plaatsen van bekkenbodemmatjes. Zo'n matje wordt gebruikt om vrouwen die last hebben van verzakking... van hun probleem, af te helpen. Maar dat kan tot ernstige bijwerkingen leiden. Fred Milani, gynaecoloog, voorzitter ook van de werkgroep Bekkenbodem... van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even naar de oorzaak van het oorspronkelijke probleem... namelijk om zo'n bekkenbodemmatje te plaatsen. Dat is bij vrouwen die last hebben van een... Verzakking, wat, wat zakt er dan allemaal? Ja, dat is bij vrouwen die last hebben van een verzakking. En daar zakt de schedewand meestal uit, waar dat blaas achter ligt, of waar de baarmoeder uh, uitzakt, of soms waar de endeldarm uh, zit. En deze matjes die zijn uh, aanvankelijk ook gebruikt bij vrouwen met hele grote verzakkingen, omdat. Als er een hele grote verzakking aanwezig is, de kans dat die terugkomt en een hernieuwde operatie nodig is, aanwezig is. Tot wat voor problemen leidt zo'n verzakking? Ja, met name een vervelend gevoel, een balgevoel, maar het kan ook tot plasklachten leiden, het kan tot incontinentie leiden. Het komt allemaal een beetje het in de verdrukking natuurlijk. Het komt allemaal een beetje in de verdrukking, precies, ja. En hoe vaak gaat het mis, met Milan? Hoe vaak gaat het mis bij een, u uh, bedoelt dat er opnieuw moet worden voor ja, een verzakking? Ja, dat kan, um, aanvankelijk dachten we dat dat op één op drie gevallen zou zijn. Maar recente onderzoek toont aan dat dat bij ongeveer één op vijf vrouwen is... dat die na tien jaar mogelijk een hernieuwde verzakkingsoperatie nodig hebben. En, en zo'n matje, wat, wat, wat, waar zorgt dat voor? Dat matje, dat kun je eigenlijk vergelijken, dat is een soort opengeweven kunststof gaas, dat zoals dat ook bij de liesbreuken uh, is gebruikt. Dat geeft een zekere versteviging aan uh, uh, de verzakkingsoperatie, waarmee, uh, of met de gedachte dat zo'n verzakking mogelijk minder snel terugkomt. Ja. En dat blijkt ook het geval te zijn. Ja. En is er dan een alternatief voor, of zegt u dat is niet nodig is? Je U kunt deze matjes wel gebruiken? matjes kun je wel degelijk gebruiken. Gelukkig heeft de inspectie ook vastgesteld dat deze matjes bij de overgrote meerderheid van de mensen een heel goed resultaat hebben, maar de beroepsgroep zelf vindt dat wij vooralsnog terughoudend moeten zijn, zoals de inspectie eigenlijk ook stelt, en deze matjes eigenlijk alleen maar moeten gebruiken bij vrouwen bij een herhaalde verzakking. Mm. Want het tot wat voor problemen leidt zo'n matjes. Het, ja, het kan soms tot ernstige problemen leiden, zeker als zo'n matje uh, op de verkeerde indicatie is geplaatst uh, in onervaren handen uh, is geplaatst. Wat kan dat tot pijnklachten leiden? En zo'n matje blijft definitief in het lichaam aanwezig. Dus je moet heel goed ervoor afwegen of een matje de beste oplossing is. En de belangrijkste en natuurlijk de meest vervelende uh, uh, klacht is dat er pijn zou ontstaan en die pijn is moeilijk te behandelen. Dus je moet uh, daarin uh, voorzichtig zijn en heel goed afwegen. Maar in ervaren handen is die complicatie verwaarloosbaar klein. Maar okay. we hebben hier natuurlijk in de loop der tijd onze lessen van geleerd. Maar wat zegt u nou tegen vrouwen die zeggen van... nou, ik, dat vertrouw ik niet meer, zo'n matje? Dat bespreken we dus heel rustig. En ik begrijp heel goed dat vrouwen dat uh, uh, niet vertrouwen. Maar nogmaals, uh, bij 98 van de 100 vrouwen is er geen enkel probleem aan de hand. En je moet die uh, behandeling laten doen. A, op de juiste indicatie. Dus alleen bij vrouwen met een herhaalde verzakking. En uh, in de juiste handen. Dus uh, de dokter die die behandeling doet moet ook voldoende ervaring hebben om dit te doen. En wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de complicatiekansen bij die dokters aanmerkelijk kleiner zijn. Dus het hoort eenvoudig weg in expertisecentra thuis. Precies, er zorgvuldig mee omgaan. Zorgvuldig mee omgaan. Gynaecoloog Fred Milani, hartelijk dank voor uw uitleg. Met genoeg. Goedemorgen. Verkeersinformatie dan, Jolanda van der Velde. De file op de A7 is een beetje constant. Van Hoorn naar Zaandam, bij de Afitweide Warmer, 5 kilometer. Voor de rest, ja, korte files op de A8 en de A28. In Nederland zijn we al een tijdje aan het fenomeen gewend... maar voor de Antilliaanse eilanden is het nieuw. Gerechtelijke dwalingen. Het gemeenschappelijk hof van de Nederlandse Antillen... gaat een bekende moordzaak op Bonaire heropenen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Antillen dus. Advocaat Geert-Jan Knoops, in Nederland al bekend... van het aan het licht brengen van dwalingen... kreeg het ook op de Antillen voor elkaar, En hij is nu aan de telefoon. Meneer Knoops, goedemorgen. Goedemorgen. De zaak die u heropend kreeg is plaatselijk bekend als de Spelonkzaak. Het draait om de moord op twee broers op Bonaire 2005. Er zijn twee mannen voor veroordeeld. En nu is er, dus twijfels over, is er twijfel over het bewijs. Wat zijn die twijfels, meneer Knoops? Uh, de essentie is dat beide jongens, die zijn veroordeeld, één tot 24 jaar, ander tot acht jaar... beide over een alibi beschikken dat destijds nooit goed is uitgezocht... ...en dat nu uh, ten aanzien van één van die jongens uh, met vrij grote zekerheid is komen vast te staan... ...te weten dat hij ten tijde van de moorden achter zijn computer thuis zat te werken. En dat is op grond van nieuw digitaal onderzoek uh, dat we hebben laten uitvoeren uh, vastgesteld... Dat is ook bevestigd door een onafhankelijk onderzoeksteam... met de codenaam Phoenix, dat uiteindelijk nieuw onderzoek heeft gedaan. Een soort cold cases team. De afgelopen maanden is dat ook bevestigd. Mm, maar kunt u dan spreken van een gerechtelijke dwaling? Of uh, had men dat niet vast kunnen stellen in 2005 op deze manier? Um, je kunt aan de ene kant wel zeggen, het is een dwaling. Dat is trouwens gisteren ook tijdens de persconferentie door het ministerie met zoveel woorden gezegd, op Bonaire. Aan de andere kant is er wel gebruik gemaakt van uh, zeg maar, voortschrijdend forensisch-technisch inzicht. Mm -hmm. Met name uh, is uh, natuurlijk nu met, met betere technieken ook uh, met vrij grote zekerheid komen vast te staan wanneer die moorden precies hebben plaatsgevonden. Dat was in die tijd ook niet helemaal zeker. In combinatie met het nieuwe digitale onderzoek. Dat had op zich natuurlijk wel eerder gedaan kunnen zijn. Maar uh, zoals dat helaas met meerdere gerechtigdwalingen... in het verleden is gebleken... Ja, is, is dat onderzoek destijds gewoon niet zorgvuldig uitgevoerd. Nou ja, uh, je zou toch zeggen dat bij een alibi... dat dat een van de eerste dingen is die je grondig controleert? Ja, maar op het moment dat uh, men niet het materiaal gebruikt... dat daarvoor beschikbaar is... Uh, en de rechters hebben dat ook niet geweten... want het Hof heeft toch gisteren gezegd in de uitspraak... Ja, wij waren in 2006, hè, toen deze jongens werden veroordeeld, niet bekend met uh, dit, dit onderzoek. Met name ook de tijdstippen waarop een van de jongens, en dan zei Thomas, uh, muziek heeft gedownload. En dat, dat is nu met grotere precisie komen vast te staan. En dat is een muziekkeuze die echt bij hem paste. Dat is ook door getuigen bevestigd. Uh, dat, dat vormen echt veel nieuwe factoren. En je kunt natuurlijk je afvragen: ja, waarom is dat niet eerder gebeurd? Maar ja. Ik denk dat we dat ook met heel veel Nederlandse zaken kunnen afvragen. Uh, het is heel lastig om de precieze oorzaak te zoeken waar het uiteindelijk mis is gegaan. Het feit is wel, en dat vinden wij ook belangrijk uh, als team om te benadrukken... is dat nu die dwaling alsnog is rechtgezet. Ja. Hoe is het op de ogenblik met die jongens? Hoe gaat het met hen verder nu? Nou, het was gisteren natuurlijk een enorme emotionele ontlading, kunt u zich voorstellen. Uh, een van de jongens, Andy Melaan, heeft acht jaar vastgezeten... En, uh, Eigenlijk altijd volgehouden, onschuldig te zijn, is nooit geloofd, is nooit serieus genomen. Dus die gisteren per direct op vrije voeten gesteld. Dan zei Thomas had zijn straf al helemaal uitgezeten. Die jongen leidt aan een posttraumatisch stresssyndroom. Dus ook voor hem was uh, die periode van de hele herzieningsprocedure heel zwaar. Maar de ontlading was dus groot. Um, er wordt nu gezorgd voor goede opvang van deze jongens, omdat er natuurlijk heel veel op ze afkomt. Met name op Andy Melaan, die natuurlijk acht jaar heeft binnengezeten en eh, onder enorme druk heeft gestaan. Dus het is zorg. Eh, zorg één is dat ze goede opvang krijgen, begeleiding krijgen. En eh, twee, er komt natuurlijk nog een eh, inhoudelijke zitting op 5 september. Omdat het Hof heeft gezegd, we kunnen niet in één keer de zaak afdoen. Omdat de wetgeving op de BES-eilanden, eh, Bonaire, Eustaties en uh, Sint-Maarten... Sint Maarten, niet uh, daarin voorziet. Ja. Nou meneer Knoops, u gaat er ongetwijfeld naartoe. Hè, om, uh, als daar nog horen, te staan. als uh, we de mogelijkheid krijgen... ook financieel van het ministerie om daar naartoe te gaan. Want wij... Uh, werken op deze zaak op een pro basis Nadat we uh, door middel van een procedure overigens uh, nog uh, tegen de Nederlandse staat uh, de rechtsbijstand hebben weten te verzorgen. Dat is ja. ook een van de uh, vele, uh, nou ja, toch wel uh, tragische aspecten van deze zaak. Dat uiteindelijk de rechtsbijstand ook hier niet goed geregeld was. Dat is nu wel gelukt en wij hopen dat, uh, dat wij die, ook die kans krijgen om deze zaak op 5 september tot uh, een uh, helemaal een goed einde te brengen. Geet aan hartelijk dank. Dat u ons even het woord wilde staan. Goedemorgen. De volgende trein. Nee, ANWB en de reizigerorganisatie Rover willen weten... hoeveel geld vervoerders onterecht krijgen... als het uitchecken met de OV-chipkaart misgaat. Meino Remmers op Utrecht Centraal. Ja. De vergeten piep, hè? Ja, je gaat iemand uitgebreid uitchecken. Rugzak open. Wel eens vergeten? Nee. Nooit? Nee. Ik heb mezelf zo snel mogelijk aangeleerd om het in mijn systeem te krijgen. Want anders wordt het een duur grapje. Ja. Ja. Dat is een goed systeem dan. Ja. Ja, ja. nou er staat ook nog... Oh, er moet wel weer bijgetankt, zie ik. Want anders dan kunt u het niet meer even op, opladen weer. Nou, er gaat steeds 2 euro tegelijkertijd vanaf. Dus dat kan ik wel nog even mee door. Ja, dat klopt. Nou, succes, hè? Ja, de koffiebeker in de ene hand en de Translink pasje in de andere hand. Um, Erik Trindhamer is van NS. U weet hoeveel mensen het vergeten, hè? Ja, van de frequente reiziger is dat ongeveer een half procent. En van de dagjesmensen is dat ongeveer 2% procent die dat vergeet. Valt mij mee? Ja, dat valt ons ook mee. En het percentage zakt en het aantal reizigers kilometers per overchip neemt toe. Er is natuurlijk wel een verschil. Als je het op het station vergeet, dan kun je desnoods nachts nog terug... om nog even piep te doen. Maar als je uit de bus stapt, deur dicht weg. Ja, dat is waar. Eh, op het station is het mogelijk als mensen vergeet zijn uit te checken... om terug te lopen naar het station en daar alsnog de check-out te doen. Ja. Maar nou is het bij de bus, dacht ik, 4 euro en bij de treinen 20 euro. Hè, dat opstaptarief wat je minstens kwijt bent. Dat klopt. Voor abonnementshouders is dat eh, 10 euro... maar voor mensen met een anonieme kaart is dat 20 euro, inderdaad. En als je dan vergeet uit te checken, ja, dan is het toch best een aantrekkelijk bedrag... om terug te vragen bij je vervoerder. Maar toch moet dat als je dat na een jaar met al die reizigers optelt, dat moet een enorm bedrag zijn. Want er is natuurlijk een deel van de mensen die het niet terugvordert. Er is zeg maar een reservoir van, van geld, maar dat geld is van de reiziger. Dus ook deze aandacht, we zullen straks zien, melden zich mensen bij klantenservice... en in drie minuten tijd is het geld wat je rechtmatig toekomt als reiziger... weer teruggestort op je rekening. Zoveel moeite is het niet, hè? je kunt gewoon bellen. Je kan gewoon bellen met klantenservice, graag zelfs. Ja, ja. Want... Jullie zeggen ook het geld is ook niet van ons. Het, het verdwijnt ook niet uh, richting NS of een van de andere vervoerders. Nee, wij beheren dat en er komt dagelijks wat bij, maar er gaat ook weer heel veel wat vanaf. Van mensen die zeggen van, oh ja, ik ben nu twee of drie keer uit, vergeten uit te checken. Ik ga nu met klantenservice bellen. Want bij de bus, als het om die 4 euro gaat, is het ook misschien minder, ja, rendeert het ook minder om die moeite allemaal te doen. Want je hebt ook nog voor 1 euro zoveel gereisd misschien. Ja, als je bij NS reist met een anonieme kaart en je bent 20 euro kwijt voor je opstaptarief en je reist maar een kort stukje, ja, dan is dat resterende bedrag natuurlijk heel lucratief. Ja, dus dat bellen heeft dan zin. Maar het is dus eigenlijk een soort reservoir wat jullie hebben of wat de vervoerders hebben eigenlijk. Ja, dat, zo zou je het kunnen omschrijven en dat behoort tot de reiziger. Nou willen uh, AWB en uh, Rover, de reizigersbelangenorganisatie... die willen dat onderzoek doen, dat resultaten worden eind van het jaar verwacht. Wat vinden jullie daarvan, dat ze dat willen onderzoeken? Nou, heel terecht doen we ook graag aan mee... om te kijken hoe we dan uh, dat geld zo goed mogelijk... en zo snel mogelijk terug kunnen krijgen bij die reiziger, want daar hoort het. Ja. Ligt het ook niet een beetje aan het systeem? Nou heb je in Amsterdam van die poortjes staan, die staan altijd open. Uh, kijk, als ze nou verplicht dicht zijn en je moet er doorheen lopen... dan kan je het ook niet vergeten. Is dat niet te veranderen? Dat gaat ook veranderen. Uh, begin 2014 gaan we gefaseerd uh, de poortjes op die stations waar we ze hebben activeren. En ook dat zal mensen helpen om niet vergeten uit te checken. Ja. Want het is bij sommige stations een probleem. Want mensen die helemaal niet met de trein willen, maar wel een boodschap willen doen. En de middenstand die tegen hoge huurprijzen op zo'n station een winkel uh, uh, draaien. Ja, die willen natuurlijk ook gewoon klanten kunnen hebben die helemaal niet met het openbaar vervoer gaan. Dus dat is wel een lastige situatie. We zijn de afgelopen jaren uh, steeds meer gaan verchippen. Alles wat op papier verkrijgbaar was, is overgegaan op de overchipkaart. Iedereen in het bezit van een overchipkaart heeft toegang tot een station. Dus dat is geen enkel probleem. En het is ook zo te regelen dat je. Want hier in Utrecht. Ja, hier wordt het volop in verbouwing, moeten we erbij vertellen. Ja, daar staan ze ook. Je, moet, je loopt er altijd langs. Hè? Ja, je kan het niet missen. Kijk, daar gaat voor iemand hè, met een. Uh, daar komt hij de piep. Wel eens vergeten? Uh, zeker, zeker. Ja. En toen gebeld? Uh, nee, nog nooit. Nee. Oh. Dus. Nou, dus al die keren 20 euro die hangen nog ergens? Uh... Uh, dat uh, zou zomaar kunnen. <laughs> ja, dat zou jammer zijn, ja. Ja, één telefoontje is al genoeg, hè? dan krijg je het terug. Goed, um, straks krijgen we hier onder andere... Leonard Verhoef. hij is cognitief psycholoog... en weet alles van ons gedrag... en waarom wij dat plastic piepje soms toch vergeten.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 Jan van der Putten met het NOS Journaal. Pensioenfondsen willen meer investeren in de Nederlandse economie. Bijvoorbeeld in wegen en hypotheken. Veel geld van de fondsen gaat nu nog naar het buitenland. En vorige week deed PvdA-leider Samsung nog een beroep op de pensioenfondsen... om meer in Nederland te investeren. De grote goede doelen hebben vorig jaar voor het eerst in jaren last gehad van de recensie. Recessie, dat meldt de Volkskrant op basis van een jaarlijks onderzoek onder 25 instellingen. Grote verliezers zijn Het Rode Kruis en Cordate, ongeveer 20 minder opbrengst. Een groot deel van de winkels van de failliete elektronica-keten De Harense smit gaat vandaag weer open. Het bedrijf maakt een doorstart samen met Microelectro, eigenaar van onder andere It's Electronics. En de nieuwe eigenaar neemt alle verplichtingen direct over. Klokkenluider Edward Snowden heeft ook in Nederland gevraagd om asiel. of om hulp bij het indienen van een asielverzoek. Dat heeft de klokkenluidersite Wikileaks bekendgemaakt. Snowden zegt dat president Obama een klopjacht op hem houdt. En president Boutersen van Suriname vergeeft Nederland wat er in de slaventijd is gebeurd. Boutersen zei dat tijdens de officiële herdenking van de afschaffing van de slavernij door Nederland. 150 jaar geleden. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl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 En hoe is het op de weg, Jolande van der Velden? Uh, zeven files bij elkaar, 20 kilometer, dat valt, uh, valt wel mee. De meeste vertraging zit rondom Amsterdam op de A7, de A8 en de A9 en de A10. Uh, verder wat opvalt is eigenlijk een kapotte vrachtwagen op de A27 van Breda naar Utrecht. Daardoor tussen Noordloos en Knopende Eveningen 2 kilometer. En straks hoort u meer over asielkinderen in Nederland. Die worden van hot naar her gesleept. En rapport na rapport trekt de conclusie dat dat anders moet.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 Minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio Injournaal. Het kabinet heeft een moeilijke tijd eh, te gaan. En dat wordt er niet minder op na het mislukken van het onderwijsoverleg. Onderhandelingen met oppositiepartijen D66 en GroenLinks liepen niet goed af. Hierdoor staan de invoering van het leenstelsel en bezuinigingen op de zogenaamde kindregelingen op de tocht. We gaan naar politiek redacteur Joost Vullings. Joost, waarom komen ze daar niet uit? Ja, Het kabinet is de vragende partij. Het zoekt steun voor de invoering van het leenstelsel. Dus dat studenten geld lenen in plaats van een, een beurs ontvangen. En voor bezuinigingen op de kindregelingen. Dan moet je denken bijvoorbeeld aan de kinderbijslag en de kinderopvangtoeslag. Ja, D66 en GroenLinks zijn bereid deze maatregelen te steunen, maar willen er wel iets voor terug. Zo wil D66 dat er meer geld gaat naar onderwijs. Uh, GroenLinks wil met name vergroening van het belastingstelsel... Ja, en aan beide eisen kan en wil het kabinet uh, niet voldoen. Ja, heeft, heeft het kabinet helemaal niets toegegeven, Joost? Ja, ze hebben natuurlijk wel iets, iets op tafel gelegd, maar het, het was niet voldoende. Maar ja, het, het probleem van het kabinet is, ze hebben natuurlijk helemaal uh, geen geld... En, en steun van de oppositie is nooit gratis. Dus het, het kabinet zit, zit eigenlijk gewoon, gewoon klem. En dan hebben ze ook nog een sociaal akkoord en een zorgakkoord uh, afgesloten. Nou, dat maakt de bewegingsruimte van het kabinet ook niet groter. Zijn, toen zijn er allerlei toezeggingen gedaan aan de vakbonden en de werkgevers... Waardoor de oppositie nu wat vaker nee te horen krijgt? Hmm. Hmm. Of, of hebben D66 en GroenLinks te veel gevraagd? Want, um, dat is de andere kant partijen... van het verhaal. Ja. Ja, want ze zijn toch voor het leenstelsel, Joost, in principe? In de ja, in principe. Kijk, programma. dat kan ik natuurlijk niet beoordelen, ik ben, ben er niet bij geweest. Maar je kan ook zeggen: van, ja, hoe, hoe kan je nou als oppositiepartij heel veel, heel veel vragen in, van een kabinet waarvan je weet uh, dat ze heel weinig geld hebben? En, kijk, en, daar, en dan komen natuurlijk die, die, die gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar weer om de hoek kijken. Uh, beide partijen zijn voor het leenstelsel, staat in hun verkiezingsprogramma. Maar D66 en GroenLinks zijn allebei uh, echte studentenpartijen, sterke studentensteden. Ja, Dus ze willen het wel steunen, maar dan moet er echt iets substantieels tegenover staan. Ze moeten echt tegen een achterbank kijk, uh, kunnen zeggen van... kijk, wij hebben dit gesteund, dat leenstelsel... Maar daar hebben we dit voor teruggekregen. En dat lijkt ons een hele mooie buit. Nou, dat is kennelijk dus niet mogelijk. Dus uh, ja, gaat dat niet door. Ja. Vooralsnog moet ik ook er nog bij zeggen. Ja, en daarmee lijkt het een gemaakte zaak, Joost. Dat er geen meerderheid dan straks is in de Eerste Kamer. Is dan bijvoorbeeld het leenstelsel van de baan? J nou ja, daar begint het wel op te lijken. Hoewel uh, dat gisteravond toen ze allemaal naar buiten kwamen... Uh, dus dan hoor je ook van die zinnetjes als voor dit moment. Uh, kijk, in augustus is, is de laatste ronde en wie weet nog in het najaar bij de begrotingsbehandelingen. Dus het kan altijd weer zijn dat de partijen toch weer elkaar vinden aan de onderhandelingstafel. Maar goed, kijk maar gewoon naar hoe het er dit moment uitziet. Ja, dan, dan is het uh, de kans gewoon reëel dat het leenstelsel er niet komt. Dat is voor het kabinet op zichzelf niet zo erg, want dat is een zogenaamde budgetneutrale operatie. Het levert geen geld op. Uh, maar die bezuinigingen op de kindregelingen, dat is wel pijnlijk. Die moeten 800 miljoen euro opleveren vanaf 2015. Dus dat schiet gelijk een, een gat in die bezuinigingsdoelstellingen van het kabinet. Dat pensioenplan, daar hadden we het vorige week over... dat draagt ook al te sneuvelen in de Senaat. Ja, en dan beginnen de problemen zich toch wel uh, op te stapelen. Het is echt weer een teken dat het kabinet uh, echt alleen staat. En dat ze verder de modder in worden gezogen. En dat de oppositie nou nog maar heel uh, mondjesmaat bereid is het kabinet te helpen. En dat heeft zeker te maken met die, met die gemeenteraadsverkiezingen. Oké. Okay. Nou, enige goede nieuws dan misschien vanochtend. We vinden dat op onze eigen website, nos.nl. Pensioengeld in economie. Pensioenfondsen willen wel heel even weg, Lara. de vraag nog één keer Ja, aanhouden? natuurlijk. natuurlijk. Uh, Pensioenfondsen willen fors investeren... in uh, woningen, infrastructuur, duurzaamheid en hypotheken. Dat is het nieuws uh, wat we vanochtend brengen, onder andere op nos.nl. Dat zou dan het enige positieve nieuws zijn op dit moment? Ja, nou dat is natuurlijk wat Hiedrik Samson wil. Dat zal onderdeel kunnen uitmaken van dat investeringspakket. Ik weet niet. Weet je al hoeveel ze gaan willen investeren? Lara? Nou, dan dat moet dat ik even belangrijk. heel snel kijken. 500 miljard euro beheren ze samen, bijna de helft van de. Volgens ingewijden zijn de eindverslagen al klaar en is het wachten op een reactie van de overheid. Nee, het staat niet echt een concreet bedrag oh, nee, bij ja. nog helaas. Ja, het bedrag zal heel, zal heel belangrijk zijn natuurlijk. Hoe hoger het bedrag en hoe sneller ze dat geld ook de economie in pompen hoe beter het is. Dus, uh, maar goed, in, in augustus is er ook weer een ronde. Dus wie weet komt het kabinet er dan wel weer uit met de oppositie. We moeten natuurlijk altijd nog wel een beetje optimistisch blijven. Zo is dat. Joost Vullings, dank je wel. De de ton heeft Corsica achter zich gelaten. De eerste drie de etappes van de Tour de France werden verreden op dat eiland natuurlijk. Maar vanaf vandaag rijden de wielrenners weer op het Franse vasteland. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. Marcel. Ja, wat jammer he. Het was zo mooi op Corsica. Ja. Het was uh, uh, adembenemend, vooral gisteren. Ja, ik werd al een uh, keertje uitgemaakt voor de PR-man van Corsica. Maar, uh, no. het, het, het, het, was, het was waanzinnig. Ik, ik, zonder overdrijven, dit was de uh, mooiste rit die ik heb meegemaakt uh, in de vijf en een half jaar dat ik nu achter op de motor zit in de Tour. Uh, uh, adembenemend landschap, uh, echt van die felrode rotsen waar we doorheen reden. Schitterende uitzichten uh, over uh, de baai daar uh, aan de westkant van, uh, van Corsica. Ja, het was een natuurgebied dat uh, niet voor niets op de, wereld, uh, op de lijst staat van, uh, van UNESCO. Hmm. Uh, het was een fantastische route om te rijden. Wel heel smal, maar gelukkig zijn er geen, uh, niet al te grote incidenten gebeurd, wel een paar kleine valpartijtjes gezien. Ja, je bent maar, niet van de motor uh, afgevallen, Sebas, want je moest je wel een paar keer vastgrijpen door die bochtjes, hè? Ja, so, er was één afdaling bij en uh, nou ja, dat, dat liet René Wijkens, mijn Belgische motaar, maar weer eens zien hoe goed hij kan motorrijden. Maar daar moesten, echt, uh, moesten we alles uit de kast halen ook nog eens... omdat uh, het groepje wat op dat moment weg was... was zo'n een ontsnapping met Leeuwen-Westra... Uh, had aan het begin van die afdaling twee minuten voorsprong... maar dat liep heel snel terug naar één minuut. Dus dan wordt de toerorganisatie een beetje nerveus. Uh, dus daar moesten we even alles uit de kast halen. Dat weggetje was ook heel smal, steen muurtje links van de weg... en daarna een ravijn van die bochten die je instuurt. En dan denk je, ah, dat loopt wel goed. En dan halverwege de bocht gaat het in één Oops. keer nog scherker. Uit. Ja, precies. Dus dan moet je even ingrijpen, maar... Ja, we zijn er weer heel uit doorheen gekomen. En uh, ik kan iedereen uh, die uh, een motorrijbewijs heeft... en die een mooie, rustige route wil rijden... met heel veel bochten aanbevelen om daar eens naartoe te gaan. God. Prachtig. Ja, maar improviseren was het dus wel. grond dat ook voor de organisatie? Was het allemaal wel zo goed geregeld? Ja, kijk, het was uh, voor de plaatjes natuurlijk heel mooi. Voor de PR was het heel goed. Uh, uh, maar het was logistiek een enorme klus... waar we al met haken en ogen aan zaten. hoor. Renners die uh, vooral eergisteren... Uh, heel lang nodig had om in een hotel te komen. Uh, collega's die, uh, die daar uh, behoorlijk lang over hebben gedaan. Het was logistiek gezien allemaal net op het randje. Het kon net... Maar als er ook maar iets tegen zat, hè, dat bleek ook die eerste dag maar weer met de bus van Eureka Greenwich... die de weg was kwijtgeraakt, waardoor hij veel te laat bij de finish kwam, et cetera, dat verhaal is bekend. Maar als er maar iets tegen zit op dat moment, ja, dan heb je de pop aan het dansen. Uh, het ging net, laten mm. we het daarop houden. Oké, okay, nou dan naar uh, de prestaties. Gans versloeg Sagan uh, in de sprint, het was wel met een bandje en een velg volgens mij net... Ja, ja, hoe dat verrassend? De, uh, daar moest Timmermans ook zo gaan te pas komen. Uh, ja, best wel verrassend, want uh, iedereen uh, tipte toch uh, Sagan. Hè, hele sterke sprinter, won vorig jaar meerdere ritten in de Tour. En de, de, de, heel veel andere sprinters waren eraf door de beklimmingen... zoals Cavendish en Grijpel en Kittel. Maar Gellerts is toch ook wel een renner die in het verleden bewezen heeft... bijvoorbeeld al een keer door Milan Sanremo te winnen... die beroemde klassieker in het voorjaar... Uh, dat hij heel goed kan aankomen in zo'n groep van... Ja, 50, 60 man, dan heeft hij een sterke sprint in huis. Eh, zeker na zo'n zo zware dag. Maar ik had ook wel Sagan getipt. Ja, en die is nu twee keer tweede geworden. En dat uh, zal toch een flinke tegenvaller zijn voor, uh, voor de Slovak. Even de Nederlanders nog doornemen. Liewe Westra probeerde het misschien tegen B te weten in. Ook Tom Dumoulin natuurlijk, in de laatste kilometer ja. er nog vandoor. Dat is toch, toch knap van beiden? Ja, nou ja, Westra, die, die, die voelt zich eigenlijk niet helemaal top nog. Heeft een uh, behoorlijke blessure opgelopen in een van de voorbereidingswedstrijden. De Dauphiné, uh, het criterium du Dauphiné. Uh, uh, had een uh, ritblessure opgelopen, heeft er nog best wel last van. Toch zat hij mee, maar hij zei ook, ik kon niet beter dan, uh, dan wat ik nu had laten zien. Tom Dumoulin, dat was echt een uh, hele knappe prestatie, hoor. Door in de finale zo lang toch nog wel anderhalve kilometer op uh, volle snelheid voor de peloton uit te rijden. Dat is een, dat is een jonge gozer. Uh, um, in wielentermen zeggen ze dan, er zit een goede kop op. Dat betekent dat hij durft aan te vallen, dat liet hij gisteren ook zien. Rijdt zijn eerste toer, was niet bang voor de aanval. Ja, ik, uh, ik hoop dat we nog meer van dit soort acties gaan zien van, uh, van Dumoulin. Want die, uh, ja, dat was echt uh, was mooi om naar te kijken. Ook al kwam hij dan uiteindelijk tekort om uh, echt te strijden om de zegen. Goed, Sebastian Timmerman, dankjewel. De etappe van vandaag, okay. de ploegentijdrit, die hoort u natuurlijk later besproken worden. Na half negen, Gio Lippens. by rave. <laughs> The year goes on and I'm sick and I'll pay who was that girl and what was her name? I couldn't find her and she went back her claim <laughs> 14 or 40, you lie about your age. Fun for me, party was followed by a rave. Fly. And the People Holiday. Bij de ANWB, Jolande Rondevelde. Een kapotte vrachtwagen op de A27 van Breda naar Utrecht... tussen Noordloos en Lexmond, 6 kilometer. Bij Lexmond is de reisrook dicht. Waarschijnlijk wordt die pas na de spits weggehaald. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf verknopend Gorkum. Door de borden Nijmegen te volgen, dat is via knooppunt Del over de A15 en de A2. Een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Breda, bij Noordloos 4 kilometer. Op de A35 Almelo richting Enschede. Tussen de knopen de Aaslo en Buren 2 kilometer, de rechterrijshoek is dicht. Er ligt puin op de weg, dus afgevallen. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Kwart voor acht is het. Kinderen van asielzoekers worden van hot naar her gesleept. Vaak moeten ze bij elke volgende stap in de procedure weer ergens anders naartoe. Een normaal, rustig leventje dat eigenlijk hoort bij die leeftijd... zit er voor veel van hen niet in, Hoorde verslaggever Roel Pauw... van twee jonge asielzoekers in Katwijk. Uh, ik ben Emin Azimov, ik ben 20 jaar. Ik kom uit Azerbeidzjan en ik woon 13 jaar in Nederland. Ik ben op al-Haboubi. Ik ben 19 jaar. Ik kom uit Irak. Ik woon al 5 jaar in Nederland. Hoe vaak ben jij verhuisd? 7 keer. 6 keer. Ik kwam eerst binnen op Terapel. Uh, Terapel. En toen ging ik naar Wiegen, Graven, Nijmegen, Gilze. Ik ben naar Arnhem geweest. Middelburg. Ik ben naar Reden geweest. Beverwijk. Alte. Kortwijk. En nu woon ik hier. Katwijk. Hoe is dat om de hele tijd van A naar B en van B naar C te worden gesleept? Ja, dat is erg ongemakkelijk. Je kan je niet ergens vestigen. Je hebt geen garanties, geen stabiliteit in je leven. Je kan, je kan heel moeilijk dingen opbouwen. De meeste merken dat aan school. Uh, je hobby's wat je graag doet, je sociale contacten en zo. En je maakt minder snel uh, ja, vrienden en zo. Omdat je je niet wil hechten. Je wilt je eigenlijk wel hechten, maar het is zo van je weet dat je over een jaar alweer kan verhuizen of half jaar. Je gaat weer afscheid nemen, je gaat weer missen en zo. Dus. Eigenlijk ben je voortdurend bezig met afscheid nemen. Ja, voorstellen en afscheid nemen. Ja. Na het eerste ASC, vrienden gemaakt, alles. Opeens horen we, we hebben een getif gekregen. Gelijk, verhuizen ook. En dezelfde dag dus? Dezelfde dag. Je krijgt het te horen en meteen je spullen Lijkt pakken cool. wegwezen. Jullie moeten morgen weg. Dus. Meteen na de eerste AZC was ik al meteen eroverheen en had ik het begrepen van je moet je niet te veel hechten. De klap kwam het hardste bij de eerste. Ja. Weet je nog hoe je je toen voelde als jongetje van acht? Uh, ja, verdrietig denk ik. Huh? Verdrietig, boos, want ik begreep het niet. Dus, uh... Afgezien van het feit dat je de hele tijd moest verhuizen, wist je natuurlijk ook niet of de volgende verhuizing misschien de laatste zou zijn... Azerbeidzjan of Irak. Ja, dat is wel het meest uh, vervelende idee eigenlijk, hè? Het meest, uh, waar je het meest last van hebt. Hè? Want daarom dat motiveert je uh, niet om je dingen te gaan doen. Kijk, dit jaar ga ik niet serieus mee school om, omdat ik weet, ik ga mijn diploma niet halen. Ik ga sowieso een paar, over een paar maanden verhuizen. Ik heb 13 jaar niet in een normale maatschappij kunnen wonen. En dat is met opzet hebben ze mij afgezonden van de maatschappij, elke asielzoeker om die achterstand te hebben juist. Het is ook een beetje, uh, ja, een beetje om je weg te pesten. Ja, ik uh, heb verblijfsvoering gekregen. Dus dat is wel iets positiever, ja, na 13 jaar. En uh, ik heb hem vrij recent. Dus ik weet dat ik voor de zomervakantie graag wil verhuizen naar Den Bosch. Denk je dat dat nog gaat doorwerken? Het feit dat je je nergens hebt kunnen hechten? Uh, nee, dat denk ik niet. Want ik ben niet moeilijk met mensen. Uh, nou, wat ik, toen ik jonger was, had het veel meer effect op mij dan nu. En nu ben ik wel wat socialer en uh, dat, ik ga daar geen probleem mee hebben. Maar als ik ga verhuizen, dan zit ik nog wel eventjes vast in, het, uh, in dit systeem, denk ik. Maar daar ga ik overeen komen. Daar moet je gewoon aan wennen. Twee jongens die het aangaat, die uh, hebben meegemaakt. En de vaste Kamercommissie, Veiligheid en Justitie, krijgt vanmiddag een rapport... over deze jongeren, deze kinderen die het ook aangaat. Karin Kloosterboer van Unicef is een van de mensen die aan het rapport hebben meegewerkt. Mevrouw Kloosterboer, goedemorgen. Goedemorgen. Staatssecretaris van Justitie, Teven heeft al laten weten... dat het aantal verplichte verhuizingen is verminderd. Ziet u dan al een verbetering? Nee, helaas zien we die nog niet. Uh, ja, er zijn ook ontzettend veel verhuizingen. Dus er uh, zal heel wat moeten gebeuren. En er zullen ook echt structurele verbeteringen moeten komen. Uh, wil dat aantal verhuizingen teruggebracht worden? En zolang dat systeem niet verandert... Ja, zullen kinderen nog steeds heel veel moeten verhuizen? En dat is wat er nu gebeurt. Maar waarom moeten die kinderen zo vaak verhuizen? Wat, wat is de reden daarachter? Ja, de jongens vertelden het al even in hun reportage. In de reportage. Uh, soms gaat het erom dat, je, uh, dat er een andere fase van de procedure is. Mm -hmm. Soms en daar hoort dan de... een verhuizing bij bij... Ja, bij iedere, ja, dat klopt. Bij iedere fase van, uh, van de procedure, bij iedere nieuwe fase van de procedure, hoort een nieuw loket eigenlijk. En uh, ja, de kinderen moeten naar de loketten toe, in plaats van dat de loketten naar de kinderen toe komen. Uh, en bovendien sluiten er ook veel uh, asielzoekerscentra na een bepaalde periode. En ja, als die centra sluiten, moeten de kinderen natuurlijk ook verhuizen, soms gaat het om logistieke redenen, dat uh, aan de andere kant van het land bedden vrij zijn... terwijl in het centrum waar ze wonen uh, te veel mensen wonen. Dan worden kinderen ook overgeplaatst. En, ja, er zijn dus allerlei redenen, uh, waarom, logistieke redenen eigenlijk, waarom kinderen steeds moeten verhuizen. Maar mevrouw Kloosterboer, met alle digitale voorzieningen klinkt dat heel ouderwets. Ja, nou ja, en het is ook vooral erg onnodig uh, en schadelijk voor de kinderen... Uh, en dat, dat uh, zit ons natuurlijk heel erg dwars. Want het, het, uh, zoals u net ook heeft gehoord in de reportage, uh, het schaadt echt kinderen. En aan de onzekerheid van de procedure kun je niet zoveel doen. Want uh, ja, dat je uh, moet afwachten of je in Nederland mag blijven of niet, Ja, dat, dat is inherent aan de procedure. Mm -hmm. Maar dit verhuizen, dat, uh, ja, dat vergroot die onzekerheid en dat vergroot eigenlijk de ellende voor die kinderen... En, uh, ja, volstrekt onnodig. De kinderen zeggen ook, hoorden we net... dat uh, ze niet het idee hebben dat ze niet goed kunnen hechten. Uh, of zullen kunnen hechten later. Dat ze wel kunnen wennen daaraan. Begrijpt u dat? Ja, nou ja, dat, dat is te hopen en dat zal voor het ene kind natuurlijk heel anders zijn dan voor het andere kind. Dat zal heel verschillend zijn, maar er zijn gewoon kinderen die er echt heel veel last van hebben. Die ook uh, bijvoorbeeld uh, op het moment dat ze weer zoveel moeten verhuizen uh, in hun bed gaan plassen, die depressief worden, agressief worden. Uh, ja, je moet je voorstellen dat je iedere keer een half jaar maximaal ergens zit... en weer op een andere plek moet wennen. Mm -hmm. Dat is voor niemand goed. Ze raken niet goed geworteld op die manier. Nee, precies. Nee. En dat kan gevolgen hebben voor de manier waarop ze vriendschappen of relaties aan gaan laten. Ja, uit, uit buitenlandse onderzoeken blijkt dat dat echt schadelijk is voor mensen. En ja, daar kun je je alles bij voorstellen. Het is in ieder geval schadelijk voor hun ontwikkeling. Uh, als het gaat om school, maar ook ja, persoonlijk. Uh, en ja, dat, dat is, nou ja, nogmaals, het is onnodig... en het is in strijd met het kinderrechtenverdrag. Ja. En toch maar even voor de zekerheid vragen, mevrouw Kloosterbuur. Het gebeurt niet expres dat we ontmoedigend dat... beleid voeren... dat het zo lastig maken? Ja. Nou ja, dat, daar gaan we vanuit dat dat niet zo is. Maar, uh, en dat hopen we ook. Maar we vinden dat het expres moet, zo moet zijn... dat er goed voor kinderen wordt gezorgd. Ja, ja. En uh, dat kan ook. Het, is, het, het vereist de wil om kinderen op één plek op te vangen in een kleinschalige opvang, vanaf het moment dat ze binnenkomen... tot het moment dat ze uh, te horen krijgen of ze in Nederland mogen blijven. En u zegt dat kan best, of als je dat je dat best Dat kan, vindt. ja, dat kan. En dat zo, zo is dat vroeger ook wel gebeurd. Maar uh, het, is, het is veranderd omdat het logistiek handiger is. Ja, en dat zijn misschien hele goede redenen... vanuit bedrijfseconomisch perspectief... maar niet vanuit het idee van kinderen... Nou, de staatssecretaris, we zeiden net al geeft aan dat er minder gedwongen verhuizingen zijn. Denkt u dat die wel iets met uw rapport zal doen? Nou ja, we zullen echt. We, we vinden dit zo'n groot uh, kinderrechtenprobleem. dat we het echt aan de orde zullen blijven stellen. En uh, de, de Tweede Kamer heeft inderdaad ook laten weten dat ze vinden dat kinderen niet zo vaak moeten verhuizen. Uh, maar ja, wij, wij gaan proberen om door te zetten totdat kinderen echt niet meer hoeven te verhuizen in die periode. En. Uh, ja, we hopen dat de staatssecretaris daar ook naar zal luisteren. Nou, Als wel. hij humaan asielbeleid wil voeren, dan is dit ongeveer het eerste wat hij zou kunnen doen. Ja, en hij heeft gezegd dat hij dat zou willen: humane asielbeleid. Karen Kloosterboer ja. van UNICEF, dank u wel. Uw akker, dank u ook, bedankt. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Edward Snowden houdt de media wereldwijd bezig. CNN schrijft dat Wikileaks in nog eens 19 landen asiel heeft aangevraagd. Het gaat om landen in Zuid-Amerika, Europa, om India, China. Website van Wikileaks, Wikileaks is de lezer dat ook asiel is aangevraagd in Nederland. Ja, volgens schokkenluiders, Snowden zet Amerika leiders van landen waaraan hij bescherming heeft gevraagd onder druk. Ze zouden zijn gevraagd om hem geen asiel te verlenen. De BBC meldt dat. Op Twitter is Snowden ook onderwerp van gesprek natuurlijk. Donald Moody zegt bijvoorbeeld over de kwestie... Snowden heeft ballen voor een 28-jarige. Dat is een ding dat zeker is. En daar staat dan weer een commentaar van Jim Shipley tegenover. Snowden, je bent een waardeloze vent. Je hebt veel mensen in gevaar gebracht voor je eigen publiciteit. Bijzondere foto op de voorpagina van de Volkskrant. Daarop zijn in de lucht gestoken handen te zien, silhouetten van mensen met vlaggen. Dat zijn de demonstranten op het Tahrirplein in Cairo. En boven de mensenmassa vliegen dan de legerhelikopters, met daaronder de Egyptische vlaggen. Ja, daar lezen we de kop leger Egypte zet Morsi voor het blok. Legerleider Abdel Fattah El sisi heeft president Morsi van Egypte bevolen om zijn conflict met de oppositie binnen 48 uur op te lossen. BBC meldt nog dat Morsi het ultimatum naast zich neer zal leggen, omdat het alleen maar verwarring zou zaaien. Aldus Morsi. Ja, je hoorde eerder al van de uh, VT-journalist Jens Fransen... dat uh, leden van het broederschap zich aan het bewapenen zijn op dit moment. Nou, wordt vervolgd. We houden u op de hoogte over de situatie in Egypte. De beroepsorganisatie van Accountants gaat de regels... voor de onafhankelijkheid van controlerende accountants aanscherpen... Dat staat in het Financieel Dagblad. Accountants die een bedrijf controleren mogen het bedrijf niet meer sponsoren. En luxe diners en dure cadeautjes ontvangen van een bedrijf dat nog gecontroleerd moet worden. Zijn straks ook verleden tijd. AD schrijft dat gemeenten binnenkort particuliere beveiligers mogen inhuren voor politiewerk. Ze mogen parkeerboetes uitschrijven. Controleren op alcohol en vuurwerk en manifestaties begeleiden. De politie krijgt daardoor meer tijd voor ordehandhaving. Het AD schrijft... Um, nee, dat is trouw. Ik vergis me, dat is trouwens. Uitgeverij van lesmateriaal. Zijn kopieerdrift van scholen zat. Volgens trouw heeft het Nederlands Uitgeversverbond inmiddels dwangsommen opgelegd. en allerlei schadeclaims ingediend. omdat scholen massaal lesmateriaal blijven kopiëren. Scholen hebben een brief gekregen waarin staat. dat ze een dwangsom van 1000 euro per dag riskeren. als ze illegale kopies maken. Verderop in de krant is nog meer onderwijsnieuws te lezen. De Algemene Rekenkamer noemt de financiële en personele situatie bij basisscholen geen ideale uitgangspositie voor een succesvolle invoering van passend onderwijs. De minister eist te veel van het basisonderwijs. En nog naar uh, Johan Verhagen, Belgische wielrenner... ligt in een ziekenhuis in Gent nadat hij een hartstilstand op de fiets kreeg. Door veelvuldig dopinggebruik, zo wordt gespeculeerd althans. Zo'n vrouw ontkent dat in de Belgische krant Het Nieuwsblad. Onlangs haalde Verhagen bij onze zuidenburen het nieuws... omdat hij als uh, levenslang geschorste dopingzondaar... onder een valse naam een koers won. De minister, fm gaat plaats maken voor de de